Het begin van vrijdag 13 september. Robert Baltus met het NOS Journaal. Twitter heeft de eerste stap voor een beursgang gezet... door documenten in te leveren bij de Amerikaanse beurswaakhond. Het bedrijf laat dat weten in een tweet. Een beursgang van Twitter wordt al enige tijd verwacht... maar door de in eerste instantie tegenvallende beursgang van Facebook... werd het uitgesteld. Nu de beurswaarde van Facebook een recordstand bereikt heeft... zet Twitter de plannen door. Ook Twitter heeft de inkomsten uit advertenties zien groeien. De waarde van het bedrijf wordt geschat op 7,5 tot 11,3 miljard euro. CNA heeft 280.000 euro compensatie betaald voor arbeiders en nabestaanden... die zijn getroffen door de brand in een kledingfabriek in Dhaka in november vorig jaar. Dat heeft het Nederlandse concern laten weten op een bijeenkomst van kledingfabrikanten in Genève... waar ook Primark deelneemt. Volgens CNA is in totaal een bedrag van een miljoen euro uitgetrokken... voor hulp aan slachtoffers en nabestaanden. Sinds december 2012 steunt CNA de families van 82 kinderen... die bij de brand één of beide ouders verloren. Verder wordt geld gegeven aan 99 families van omgekomen arbeiders. Syrië zegt te zijn toegetreden tot de organisatie... voor het verbod op chemische wapens. Het land verplicht zich daarmee tot het vernietigen van zijn gifgasarsenaal...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 De in opspraak geraakte VVD'er Jos van Rij... staat op de groslijst van zijn partij... voor de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond. Er wethouder en voormalig senator van Rij... wordt verdacht van corruptie. Maar het strafrechtelijk onderzoek kan nog maanden duren. De VVD-hoofdbestuur betreurt het... dat er nog steeds geen duidelijkheid is over het onderzoek van het OM. Het weer droog en rond de 10 graden. Morgen is nog zon. Maar ook al snel bewolkt en regen, het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weij. Welkom in Casaluna. U hoorde het net weer in het nieuws... Het gaat voortdurend over Syrië. Als je op Teletext kijkt, de helft van de berichten gaan over het Midden-Oosten. Kabinet overtuigd van gifgas Syrië. Egypte verlengt noodtoestand. Obama zegt Syrië verder zaak van Kerry enzovoort. Iraanse militairen in Syrië gefilmd. Poetin schrijft in gezonde brief... het is een niet aflatende stroomberichtgeving. En het is niet altijd makkelijk om daar de samenhang van te zien. Maar gelukkig is mijn gast vannacht, Caroline Roelans Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, sinds de jaren tachtig of misschien al eerder... Uh, schrijft zij in de NSC eind, 70. eind jaren zeventig over de regio en uh, het uh, Midden-Oosten. Ja, er gebeurt iedere dag wel weer gewoon ontzettend veel. Hè? Je kan het uh, van plan zijn Zeker. om over het grote verband te hebben... maar je wordt gewoon uh, absoluut ingehaald door de actualiteit. Ja, absoluut. Elke ja. dag weer. Elke dag weer. Is dat ooit zo heftig geweest als, uh, als de laatste jaren? Um, ja, dat is uh, hoe definieer je de laatste jaren, zou ik zeggen? Sinds de Arabische Lente, zou ik zeggen. Jawel, natuurlijk. Ik denk eens aan 2003, 2001, naar uh, Nepal, vervolgens 2003, invasie van Irak. Ja, dat was ook behoorlijk hectisch. En daarvoor. We waren al die weer bijna vergeten. Wat, precies. Ja. <laughs> En daarvoor? Hè? En daarvoor ook. Ik denk aan al die israëlisch arabische oorlogen. Nee, het is, uh, altijd, zo het is geweest. altijd zo geweest. En is dat ook een reden dat je altijd erover bent blijven schrijven? Dat je nooit hebt gedacht, ik pak eens een andere regio. Nou, ik, ik vind het een buitengewoon boeiende regio. Echt heel spannend. En ik heb nooit het idee gehad, het verveelt me. Ik wil eens wat anders. Ik echt... Uh, ik heb er altijd met ontzettend veel plezier. Dat klinkt raar met al die oorlogen natuurlijk. En, en aanslagen en moord en doodslag. Maar toch. Uh, het is mijn werk. Uh, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Omdat ja. het zo buitengewoon interessant is. Ja. En heb je nooit het idee. er komt te veel informatie over het Midden-Oosten? mensen zien de, door, soms door het Bohond bos niet meer. Nou, ik heb wel. Uh, ik ben iemand van de dosering. Ik, ik vind vaak, en, en zeker tegenwoordig, het wordt meer, heb ik het idee... dat er gewoon emmers met informatie over lezers, kijkers, luisteraars... Wordt, uh, worden uitgestort. En dat het misschien de, de belangstelling uh, uh, meer aan de gang houdt... als je wat minder informatie tegelijk geeft. Gewoon, uh, ja, wat ik zei, de dosering. Uh, gewoon heel goed, maar minder. Uh, en ik heb wel het idee dat de, de neiging is uh, dat media, uh, kranten, radio, tv... Iedereen kijkt naar elkaar, ook in het buitenland, naar, over de grenzen heen. En heeft het gevoel, we moeten alles wat iedereen heeft. En, en wat minder eigenzinnigheid. En uh, jongens, uh, dit vergeten we vandaag maar eens. En we beperken ons tot een, een kleiner deel hiervan. Ja, en gaat dan ook misschien de samenhang verloren in het in nieuws? Dat mensen de grote verbanden niet meer zien. Uh, juist doordat er zoveel ja. informatie ja. Wordt, uh, wordt uitgestort. En, uh, en mogelijk ook wel omdat er uh, heel, veel, uh, ja, heel veel informatie... bijvoorbeeld nu over Syrië en uh, de, dat de andere landen... wat er gebeurt, elders in het Midden-Oosten... als we ons even beperken tot het Midden-Oosten... Um, dat bestaat niet meer. Hè, wat Egypte was voordat deze laatste gifgascrisis in, in Syrië uitbrak... was Egypte het grote nieuws, hè? de militaire staatsgreep. Uh, dat is even helemaal voorbij. Als lezer, luisteraar, kijker denk je van... nou ja, daar is het allemaal op orde, kennelijk. Uh, er gebeurt niks. Of Irak. Dat is een tijdje even, heel even geweest dat uh, grote aanslagen... Uh, dus ook weer veel informatie. Nu hoor je er helemaal niks meer over. Ja... Er worden nog steeds elke dag aanslagen gepleegd. Maar dat merk je niet. En juist als je meer, de, meer kan kijken ook naar andere landen. Ook meer kan berichten over andere landen. Kan je, heb je ook meer mogelijkheden om internationale verbanden te gaan leggen. Dat vind ik zelf persoonlijk erg interessant om te doen. Ja. En dat doe je ook iedere maandag. Heb je een, een column waarin je dat ja. ook probeert. Uh, nou, daar, daar grijp ik uh, interessante... Uh, elementen grijp ik uit het Midden-Oosten. Ik hoef me niet te beperken tot het Midden-Oosten, maar ik doe het meestal mm -hmm. wel. Um, ik kijk, ik probeer ook, omdat ik zo lang natuurlijk al schrijf over het Midden-Oosten... Um, heb ik al heel veel meegemaakt. Dus ik, heb ook, ik kijk ook terug van hoe zit... Uh, wat er nu gebeurt, verhoudt zich to, dat tot wat er in het verleden is gebeurd. Gifgas. Hè? Gifgas van Assad, gifgas van Saddam Hussein. Hoe reageerden toen de Verenigde Staten en, en uh, Europese landen, hoe nu? Dat gifgas uh, in, de, in de oorlog tussen Iran en Irak destijds. Precies, ja? precies. Um, uh, ik vind het interessant om inderdaad die historische verbanden dan uh, te leggen of te trekken. Ja. Uh, niet altijd. Ik, ik pak er ook wel eens uh, gewoon een kleine hype uit om te zeggen: van nou, uh, sorry, lezer, het, het is niet, uh, dit zijn de feiten, die liggen iets anders. Maar goed, als je dan zegt uh, dat gifgas. Ik ga eens even kijken hoe Amerika destijds reageerde op het gebruik van gifgas in die, in die, in die oorlog. Toen, toen waren ze niet zo principieel, begreep ik hoor. Toen waren ze helemaal niet principieel. Bij, want Saddam Hussein was een westers belang in die zin dat hij de naar de mening van het Westen, de blokkade vormde... tegen Gomeini in Iran. Gomeini was... Uh, het was de oorlog tussen Iran en Irak. Gomeini uh, was uh, een paar jaar daarvoor aan de macht gekomen... met zijn islamitische revolutie. Uh -huh. Die had geroepen... Uh, en, en het was een hele charismatische man. En dan stond hij op de tv in die zwarte tulband. En dan riep hij de, de, de islam zal de hele wereld veroveren. En er was ook behoorlijk wat... Uh, uh, Islamitisch, revolutionair, Iran, uitgaand van uh, Elan, uitgaand van Iran. He, dus iedereen had het idee van dat moeten we tegenhouden en wie moet dat tegenhouden? Saddam Hussein. Hoewel uh, Saddam Hussein mocht wel geen gas gebruiken. Even repressief ja. als Assad. Minstens hij mocht wel geen ja, gas gebruiken. Maar zou dat niet te maken hebben met het verschil dat Bush had er toen, hè, in die tijd? En daar ben ik altijd heel slecht mee. Dat zoek ik op, <laughs> nou, goed, zou ik zeggen. Maar euh, euh, nou, Laten we daar even van uitgaan. Uh, dat Obama ook een heel ander iemand is. Dat misschien andere morele overwegingen heeft. Nee, het was heeft. niet Bush. Het was niet Bush? Nee. Oké. Okay. Nou, we gaan het opzoeken, we gaan het opzoeken. Uh, de Obama ook een ander, ander mens Bush is. in was 2003. Uh, Obama is... Uh, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik ben uh, behoorlijk cynisch, moet ik zeggen. Misschien geworden in de loop der jaren. Uh, de politiek is ook heel erg uitgaand van belangen. Uh, Amerikaanse belangen, Europese belangen. En hierbij Saddam Hussein lagende belangen bij het tegenhouden van... Hè, belangen bij de regering. Hè. Ik, zeg, ik heb het niet over journalisten... of, of mijzelf of wat dan ook. Um, de, de belangen lagen... bij het tegenhouden van Iran. En dan in dat kader... kon alles. En nu liggen de belangen weer anders. En, Toen was uh, Clinton, denk ik. Ja. Reagan. Reagan? Reagan was het volgens mij. Reagan? Ja. Oké, okay. heel ja, goed. <laughs> ja, goed, um, ga verder. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Dat is. Ja. Uh, als een van mijn presidenten was geweest... was ik meteen op zijn... Uh, ja, um, uh, dus het gaat om belangen. En je ja. ziet ook nu bij Obama... Die er nee, want nee. je ziet ook bij Obama... en bij het... Uh, zoals hij probeerde een militaire strafexpeditie... tegen Assad te verkopen... Uh, in het congres zag je ook dat hij het had over Amerikaanse belangen. De Amerikaanse belang was om het gifgas van Assad tegen te houden. Ja. Dus dat zie jij dan. Uh, en daar kan je dus een, uh, dan weer... Nou ja, even de mensen aan herinneren van kijkers, zo was het toen. Want dat is het voordeel als je in een regio al zo ontzettend ja. lang volgt. Want vaak zijn mensen dat dan weer vergeten. Uh, is het ook een regio waar je veel naartoe gaat? Ja, um, ik, ga er, uh, in de, ja ik ben er de afgelopen vele jaren uh, heel veel naartoe geweest. Waarbij ik wel zo mijn voorkeuren had. Hè. Je gaat toch... Je richtte op bepaalde regio's waar je meer komt dan andere regio's. Ook omdat ik bij NRC Handelsblad natuurlijk te maken had met correspondenten in bepaalde landen. Ja. He, dus de, waar de, de landen waar correspondenten zaten hoefde ik niet echt naartoe. Ik ging naar de landen waar geen correspondenten zaten. En waar ging je dan het liefst naartoe? Nou, aan? ik ben heel veel in Iran geweest. Dat vond ik echt... Ontzettend leuk land om naartoe te gaan. Iedereen griezelt nu. Maar het is uh, buitengewoon aardige mensen. En politiek ontzettend interessant. Dus ja, dat zijn uh, hele prettige grondstoffen voor, voor een hoop reizen. Uh, de laatste jaar ben ik ook redelijk vaak naar Saudi-Arabië geweest. Uh, ik moet zeggen dat... Uh, Spreek je uh, de taal? Nee, ik heb, ik heb sinds jaren een dag uh, zit ik op Arabische les. Maar dat <laughs> heeft me toch niet veel verder uh, gebracht... dan ik, ik wil graag een, een kopje koffie met, met melk zonder suiker. Dat kan ik uitbrengen. Um, maar het interessante is dan als je naar die verschillende landen gaat... Uh, Saudi-Arabië zou je zeggen, Iran. Twee uh, zeer fundamentalistische landen. één shiïtisch, ander sunnitisch. De twee grote uh, segmenten van de, van de islam... Uh, maar allebei fundamentalistisch bestuurd. Uh, dat als je in Saudi-Arabië zit, je toch denkt dat Iran een soort liberale democratie is. Want uh, in, in Saudi-Arabië kan je echt heel erg weinig, ook al cultureel natuurlijk. Geen, uh, geen uh, bioscoop, er is echt geen theater. Er is helemaal niks om naartoe te gaan. Terwijl je in Iran heel erg leuk naar theater en, en uh, concerten kan gaan... dat uh, je wat dat betreft veel meer mogelijkheden hebt. En doe je daar dan ook heel veel nieuwe inzichten op? Uh, door daar naartoe te gaan? Uh, ja. Jawel, zeker. zeker. Zeg je nou, de mijn meeste informatie haal ik toch uit... Hey, je haalt heel veel informatie, ja tegenwoordig natuurlijk, van, van internet. Ja, persbureaus. Uh, persbureaus, internet. internet uh, ja, er is gewoon inderdaad bakken met, met informatie. Uh, ook, uh, ik spreek veel met, met mensen die op bezoek komen in Nederland. Er komen heel veel mensen uit het Midden-Oosten in Nederland. Ik probeer zoveel mogelijk met hen te spreken ook. En, maar in landen zelf merk je toch dat... Uh, het is bedrieglijk als je alleen maar leest. En uh, ook al zie je de filmpjes, de afschuwelijke filmpjes uit Syrië bijvoorbeeld. En het is toch weer anders als je er zelf komt en met mensen spreekt. En het ziet hoe, hoe, het, hoe het gaat. Dan krijg je toch weer een hele andere indrukken. Ja, ik ja, vind het wel belangrijk. Ben je wel eens in Syrië geweest? Ja, ik ben uh, niet de afgelopen jaren. Het was, uh, uh, niet sinds de opstand is begonnen, maar uh, drie maanden voor de opstand begon ben ik er nog geweest. En, en uh, in de jaren daarvoor ook nog ook een paar keer. Ja, ja, en maar. was het toen een prettig land? Oh ja, nee, je weet, uh, het, is geen, het is een prettig land. Er waren nou ja. ontzettend aardige mensen. Je gaat ja, er naartoe. Dat, er zaten, de laatste dan... keer dat ik er was, zaten ook nog overal Damaskus naar Aleppo. Nederlandse tourgroepen, uh, gewoon heerlijk op uh, terrasjes. Uh, maar je weet tegelijkertijd dat het uh, in de gevangenis uh, en dergelijke... helemaal geen prettig land is. Dat, is. dat is duidelijk. Zeker als journalist heb je die twee kanten... Uh, word je mee geconfronteerd. Ja. Uh, ik zei het al in het begin. Syrië is echt uh, ja, aan, aan alle kanten in het nieuws. Laten we even luisteren naar de opening van het journaal vandaag. Amerika moet niet denken dat het dreigen met militair ingrijpen in Syrië... de doorslag heeft gegeven. Nu Syrië zegt dat ze al hun chemische wapens zullen opgeven. Het is omdat Rusland het heeft voorgesteld, dat zegt de Syrische president Assad. Rusland lijkt de regie in het conflict steeds meer naar zich toe te trekken. In Genève praten de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland, Kerry en Lavrov, over de verdere uitwerking van het voorstel. Ja, het lijkt wel alsof het uh, helemaal, het, de, de focus helemaal is verlegd naar de internationale politiek, hè? Ja, inderdaad. En dat het helemaal niet meer over Syrië ja. eigenlijk gaat. Dat uh, valt me ook steeds weer op. Het is een soort wedstrijd geworden, Rusland-Amerika. Uh, je ziet ook in, in de Amerikaanse kranten met name, maar ook aan de Russische kant... Uh, uh, allebei uh, uh, het, het, het initiatief naar zich toe trekken en... en de, de belangrijkste rol op eisen. Maar dan, ja, dan gaat het over uh, twee grootmachten tegenover elkaar. En als je dan even nadenkt over de oorlog in Syrië... en, en de, de burgers van Syrië, de vluchtelingen... daar gaat het absoluut niet over, natuurlijk. En, en zelfs, hè, dan zeg je, ja, maar het gaat toch over gifgas? Hè, en om dat te stoppen... Ja, als dat zou lukken, dat zou inderdaad heel erg mooi zijn... Maar, ik, ik vind het wel opmerkelijk... dat heb ik ook in een van mijn dwars even aangestipt... Dat, um, dat gifgas... dat is allemaal heel erg... maar kennelijk is iedereen even vergeten... dan bedoel ik de Obama's en dergelijke... dat er al honderdduizend mensen... niet door gifgas om het leven zijn gekomen. Het is natuurlijk heel erg... al die kinderen met, die door gifgas... om het leven zijn gekomen... Maar is het dan minder erg dat ze worden doodgeschoten. He? En, dus het is ook heel opmerkelijk... dat ze nu proberen... om de chemische wapenkwestie ja, op te lossen. Of nou ja, goed, als dat gaat lukken. En dat niemand praat over de rest van de oorlog. Ja. En die brief van Poetin? Want dat is natuurlijk ook wel een, een slimme zet volgens veel mensen. Hij heeft een, uh, een, een brief vandaag... Uh, in de New York Times. In de New York Times. Ja. Ja? Ja. Die, die heb je ongetwijfeld gelezen. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is ook weer die wedstrijd tussen hem en Obama... om. Uh, te laten zien wie het initiatief heeft. En ook Obama terecht te wijzen. Dat is heel interessant. Want Obama had gezegd dat Amerika een uitzonderlijke positie inneemt in de wereldpolitiek en dergelijke. En hij. Hamert dat weg neer. Er uh, is geen sprake van. En, en, uh, Obama moet dus ook eens bedenken dat in de veiligheidsraad dat hij uh, vaak uh, oorlog heeft gevoerd, of dat Amerika vaak oorlog heeft gevoerd buiten de Veiligheidsraad om, hè? dus mm -hmm. buiten de internationale orde om. Even vergetend, dat natuurlijk, uh, ik, ik noem maar Sovjet-Unie, Afghanistan. En nog veel andere uh, oorlogjes en oorlogen. Uh, uh, Sovjet-Unie-Rusland ook buiten de internationale orde om. Ja, goed, dat vergeet dat, dat, je even voor het. Uh, ja, maar dat, het dat, gemak... dat, dat, dat, dat bedenk je me dan toch ook eventjes. Ja. Dat er... Maar was het verder toch wel een slim opgezette brief? Ja, nee, het is uh, het, inderdaad het is een heel slim. Maar het is, het is helemaal een, een slimme actie geweest. Ja. Op Twitsen, Tot op zekere hoogte. Hè. Die hele. Uh, actie om uh, die, die gifgas, die dreigende aanval om te zetten... in een, in een initiatief om die chemische wapens van, van Assad te neutraliseren. Als dat de bedoeling is. In ieder geval om uitstel van executie van een militaire aanval. Maar zou dat de op, een oplossing voor Syrië dichterbij brengen? Een, uh, nou ja, dan ja. hebben we het alleen op dit moment over een oplossing chemische wapens. Ja, dus precies. natuurlijk niet over een oplossing oorlog. Want een oplosser, of dit een oplossing voor de oorlog dichterbij brengt, dat vraag ik me heel sterk af. Want dat uh, hopen veel stel, mensen natuurlijk. Hebben... Jawel, maar hopen, hopen. Dat, uh, het is een buitengewoon ingewikkelde oorlog. Met uh, een heel bloedige oorlog met niet twee partijen. Hè, Assad tegen de oppositie maar een heleboel partijen. Want die oppositie is natuurlijk ook heel erg verdeeld... in meer en minder gematigd en regionaal en niet-regionaal... en etnisch en van alles en nog wat. Dus een heleboel partijen heel lastig uh, op te lossen. Ook omdat niemand de concessie wil doen. Uh, dat, uh, dus, uh, chemische wapens, ik heb heel weinig illusies... dat die kwestie nu opgelost gaat worden... want hoe zou dat opgelost moeten worden? Uh, midden in een oorlog die chemische wapens neutraliseren alleen al. Uh, hoe, wie gaat controleren waar al die chemische wapenvoorraden van Assad zitten? Niemand die het precies weet. Uh, er zijn allemaal valkuilen nog uh, op de weg naar een eventuele oplossing van die chemische wapenkwestie. Nou en dan nog helemaal niet gesproken over de hele rest van de oorlog. Ja. Dus... Maar goed, die, die verschillende uh, rebellen, hè? Want hoeveel groepen zijn dat wel niet die tegen Assad? Nou, ik stijgen? heb ergens uh, een keer een Amerikaanse uh, inlichtingman die zei 1200 verschillende groepen. Ja, en wie? Steunt en dat komt omdat het vaak ook hele kleine zijn. dorpjes zijn. Een klein groepje dorpelingen en dergelijke. En veel grotere groepen natuurlijk ook. Ja, en dan kan je natuurlijk weer afvragen wie, uh, wie van de omringende landen steunt wie. Nou ja, dat is ook dat is, dat een deel van de verdeeldheid bij de rebellen stamt daar weer uit, omdat uh, verschillende landen en dat veel mensen bij de oppositie zeggen dat ook openlijk, ook mensen die ik geïnterviewd heb uh, in de loop der tijd van de politieke oppositie, die zeggen een deel van het probleem is dat elk land zijn eigen oppositie heeft en uh, de Qatar, Saudi-Arabië, Turkije, het westen, iedereen heeft weer zijn eigen groepen die die steunt en dat creëert weer enorme verdeeldheid. Ja. Maurits Berger die, uh, zei daar iets over... bij het programma Jinek afgelopen zondag. De Arabische wel... landen, 22 ja, ja. Arabische landen zijn verenigd in de Arabische Liga. bestaat sinds de Twee, uh, Tweede Wereldoorlog. Die hebben nooit een rol kunnen spelen... vanwege onderlinge verdeeldheid in wat voor een conflict dan ook. Dus die worden eigenlijk altijd een beetje buiten boord gehouden. En ik wil zelf uh, toch wel willen zeggen... zeker na zo'n Arabische lente... het wordt het zorgs van die tijd dat men regionaal zich... Veel duidelijker kan uitspreken over wat moet gebeuren. Afrikanen doen het ook. Ja. Zit is, is daar iets in wat hij zegt? Die Arabische Liga. Zou. zou. Ja, ja die, zou, die, die maar is... gaat het niet doen. Nee, want die. Want die is verdeeld. Die is ook verdeeld. Ja, ja. ja dat, dat zou net zo goed als de Europese Unie verdeeld is. Het is een heleboel landen, heel verschillend. He? Arabische lente, Arabische wereld. Dat geeft de illusie. Dat er heel veel overeenkomsten zijn, dat er eigenlijk één, één, één, één, één pot nat is, om, om zo te zeggen. Maar het zijn allemaal heel verschillende landen met enorm veel verschillende belangen alweer. Hè? Die belangen die komen altijd weer op. Uh, de Golfregio heeft heel andere belangen dan Egypte, dan, dan Noord-Afrika. Het, uh, het zijn totaal verschillende landen: rijke landen, arme landen. Uh, en die hebben allemaal hun verschillende ideeën overal over. Dus er is ook over Syrië grote verdeeldheid. Nee, maar Irak... dat is een bondgenoot de facto van Syrië. Van Assad. Ja, van ja. Assad. Hè, en uh, daarentegen heb je Saudi-Arabië... dat juist uh, de oppositie steunt... omdat ze goed, goed af willen van Assad. Omdat het een bondgenoot van Iran is. Ja. Hè, dat speelt als de oorlog achter de oorlog. Ja, maar uh, Iran... Uh, steunt de troepen van Assad. Want dat was ja. ook iets wat uh, vandaag duidelijk ja. werd... dat er Iraniërs meevechten ja. uh, uh, aan de kant van Assad... Ja. tegen de rebellen, wat ze dan ja. het gemak maar de rebellen noemen. Ja. Uh, we wisten natuurlijk al langer dat... Er, werden, er waren al heel lang beschuldigingen... maar nooit was dat echt waargemaakt. We wisten wel sinds dit jaar dat Hezbollah... van de Shiite, uh, shiiten, de ook bondgenoot van Iran... dat die ruim aan het meevechten waren met Assad, een belangrijke rol hebben gespeeld ook. Uh, de leider van Hezbollah heeft toen ook gezegd: van Als Assad dreigt te vallen, dat zullen we niet toestaan, maar dan komen de Iraniërs ook vechten. Maar er zijn inderdaad de, de afgelopen week videofilmpjes bekend geworden op YouTube en uh, op Al Jazeera, uh, opgenomen door Iraanse uh, videomaker van, van de Iraanse troepen. Ja, hoeveel te zijn, dat is heel onduidelijk. Dat zal ook niet heel veel zijn, denk ik zo. Um, met, uh, waarin de commandant, heel interessant zegt... dat hij al anderhalf jaar uh, daar, vecht. Uh, daar vecht in, in, uh, in, in Syrië. Um, die commandant blijkt dan later te sneuvelen. En je ziet ook de begrafenissen in de Iran. Dus hier zie je voor het eerst eigenlijk bewijs... dat, uh, dat Iran daar mee vecht. Dus je hebt aan Assad's kant heb je Iran en, en Hezbollah. En natuurlijk aan de rebellenkant zitten ook nogal wat buitenlanders. Hè, de jihadisten. Want we hebben het natuurlijk altijd over die jihadisten uit Nederland en België. Maar veel belangrijker, Arabische jihadisten, Saoediërs, Irakezen ook alweer. Uh, duizenden ook. Ja. Maar dat is natuurlijk ook de, de angst van veel mensen: dat mocht die Assad uh, ja, verdwijnen. Dat je dan een uh, ja, chaos krijgt. En bovendien dat ja. die jihadisten daar misschien een grote rol gaan spelen. Die, ja, die dat, uh, die, omdat is... die, uh, of laten we zeggen. Oh uh, ja, ja, de, jihadisten zijn niet de alleen maar, buitenlandse zijn ook ja, uh, oh heel ja, die veel Syriërs. Extra extreme islamitische uh, groeperingen. Ja, ja ex extreme ja. groeperingen die zijn sterk uh, omdat ze fanatieker zijn, vaak dan de uh, minder. Ideologisch bevlogen, rebellen. En omdat ze vaak veel beter materiaal hebben gekregen. Meer geld hebben gekregen. Uit bronnen waarschijnlijk in, in het golfgebied. Uh, niet de Saoedische regering of de Qatarese regering. Maar families, uh, moskeeën. Uh, officieel mag het allemaal niet. Maar het gebeurt duidelijk wel. Nee. Dus ze ja, we hebben meer geld. En uh, meer manschappen. meer... Fanatisme beter georganiseerd, dus doen het beter. En hebben in het noorden grote delen van uh, het land onder controle. Dat is, uh, dat is een uh, heel groot probleem. De, de, het is zeer de vraag of. Ja, het is. Als, als dat valt, wat uh, Dat zit er ook nog helemaal niet zo in. Uh, maar als. Stel, als dat valt, het hele regime valt. En wordt even uitgeroeid waarschijnlijk dan ook. Um, dan is zeer de vraag of die extremisten aan de macht komen. Wat waarschijnlijk is, is dat er dan een tweede oorlog begint... tussen de meer gematigden en de extremisten. Nou ja, dat hele idee van die Arabische lente... Hè? op een gegeven moment uh, gaf dat hoop. Mensen dachten van ja, er gaat hè, echt iets, iets daadwerkelijk verbeteren in die regio. Dat is, ja... Daar zijn we eigenlijk al helemaal weer van teruggekomen, hè? Ja, nou, het, ik denk dat... Uh, het, het was zo'n zo leuk gezicht. ja, ook, ja niet Al die, was die leuke die, jonge ja, mensen ja al die social leuke, media. Jongen. Het was uh, niet alleen maar een leuk gezicht... want er was een hoop bloedvergieten natuurlijk ja. ook hè, en maar, in Egypte. Maar wij wilden het zo graag wij zien. Wij wilden het zo graag zien. En ja. we zagen al die jongeren met die laptopjes ja. en, en die iPhones. En, nou, dat was geweldig, maar... Uh, ik denk dat ze te weinig hebben rekening gehouden... met, met de gewone economische en sociale werkelijkheid. In, in, en laten we het even beperken tot Tunesië en Egypte. Uh, en twee... van Tunesië dacht je altijd, van dat land, dat, dat, dat, dat is nog wel... Ja, nou, ik heb ook altijd gedacht, modern. Tunesië is het land... als het ergens kan lukken, dan zal dat in Tunesië uh -huh. zijn. Niet Egypte. 80 miljoen inwoners, heel groot deel onder de armoedegrens. Heel groot deel analfabeet. Mensen die willen... Niet zozeer vrijheid van meningsuiting. Ja, dat wilde de middenklassen. Maar de, die wilde gewoon iets meer verdienen. En terecht, daar hebben ze groot gelijk in. En die hele economie zakte in elkaar. Maar dat was dus met 80 miljoen inwoners heel problematisch. Tunesië, compact, 10 miljoen inwoners. Relatief hoog opgeleid, relatief grote goede economie. Als het ergens... Nog kan, want het, ik, ik heb nog niet echt de. Ik zeg niet dat het daar gaat. Het gaat dan niet zo heel slecht. Het is, ja, het is wel ja. heel moeizaam oh, ook. Okay. Ja, het is heel moeizaam. Maar dat, zelfs daar, hè, in, in het land waar je dus zou denken: nou die hebben ja. de ja, beste kaarten. Ook daar is natuurlijk de economie ingestort, want overal zijn de toeristen natuurlijk weggebleven. Bij onrust heb je meteen. Toeristen blijven weg. En toerisme is zoals in Tunesië, Egypte en al die landen heel belangrijk. Dus een van de zuilen van de economie werd meteen onder, uh, uh, doorgehakt. En, en uh, um, een tweede reden is in, uh, dat uh, uh, Tunesië een tamelijk seculier of een heel seculier geregeerd land was... met een heel seculiere middenklasse. Het is sinds jaren dag, sinds Boogie en Toen Ben Ali... het was allemaal secularisme wat uh, de klok sloeg. Het uh, was uh, vrouwen allemaal zonder uh, hoofddoek... En, en heel veel aandacht voor de vrouwen, overigens. Uh, vrouwen naar school en... en uh, en, en dat heeft een, een zeer seculiere middenklasse geproduceerd. En vervolgens kreeg je de Arabische lente. Ben Ali uh, zeer terecht sneuvelde op zijn gigantische corruptie. Um, en toen kreeg je verkiezingen. En wie wonnen? Fundamentalisten. En daar kreeg je dus meteen een tweedeling van het land. Um, maar want hoe kan het, dat dan? dan nou, omdat uh, een land is meer dan een middenklasse... En, en er was natuurlijk ook in, in Tunesië, met name in het, in het binnenland... enorme marginalisering, armoede, ellende, werkloosheid. Um, en en, en, dus, en, en veel, veel aandacht voor het geloof, juist. Dus je, krijgt, je hebt daar die, die tweedeling gekregen van een zeer seculiere middenklas... En, uh, die, die fundamentalistische partijen... die niet echt... Meer, wel de meeste stemmen, maar niet de meerderheid kreeg. Die niet zoals de moslimbroederschap... in Egypte heeft geprobeerd... echt alle macht vervolgens aan zich te trekken. Maar die wel heeft geregeerd... met seculiere partijen. Maar toch, iedereen wantrouwt. Want ik, ik moet ze in de tegenwoordige tijd spreken. Iedereen wantrouwt elkaar. Uh, de fundamentalisten... Hebben te weinig gedaan om extremisme, wat er ook de kop op stak, in te dammen. Dan krijg je twee, twee politieke moorden op seculiere mm -hmm. uh, politici. En dat wordt door de, die seculiere middenklasse uh, die fundamentalisten in de in de, in de schoenen zeggen We zeggen van. ja, jullie zeggen wel dat jullie willen, graag willen... een vergelijk willen met ons... en niet uh, de sharia en de grondwet willen. Maar de facto laat je die extremisten hun gang gaan... omdat je denkt van ja, maar dat zijn onze potentiële kiezers. Uh, dat, dat zie je ook wel. Dat uh, wel woorden zijn geaard van uh, het moest niet mogen... maar dat er heel weinig is gedaan tegen... Extremisme, die uh, extremisten die drankwinkels in elkaar sloegen... journalisten in elkaar sloegen, kunstenaars in elkaar sloegen... al dat soort zaken. Dus je hebt daar nu... Uh, staat iedereen pal tegenover elkaar rond de grondwet... die uh, in, in de laatste stadia van, van uh, uh, realisering is. En, en dat is uh, een hele uh, moeizame situatie... een padstelling waarbij... Uh, er geen enkele beweging is. Terwijl die economie maar slechter en slechter ja. wordt. Uh, is het, uh, een ja, hele moeilijke situatie. Dus daar gaat het echt om seculier uh, tegenover uh, ja. Ja. islamitisch. Is dat, ja, uh, nee, uh, de seculier is ook islamitisch natuurlijk. Maar, ja. Nou, uh, seculier is toch juist niet onzinstig. Uh, wel, iedereen is islamitisch, ja. maar uh, ze willen niet dat uh, de, de sharia in de grondwet, uh, de, de islam heeft niks met het bestuur te maken. In die zin het seculier, om. ja. ja, ja. ja. En, en, maar is dat een tegenstelling die in al die landen zo'n grote rol speelt? Veel minder, veel minder in Egypte, want er, minder, een kleinere middenklasse en... en uh, stuk, en ook niet dat totaal seculiere beleid van, van uh, Ben Ali en, en zijn voorganger. Uh, juist Mubarak, die ogenschijnlijk uh, in zekere zin seculier was, mm -hmm. heeft met één hand de moslimbroederschap onderdrukt en met die andere hand uh, de, de, de uh, islamisering van de maatschappij toegestaan of zelfs uh, gestimuleerd, juist om... Uh, die de angel eruit te halen. Dus uh, dan krijg je dus twee tegenstrijdige bewegingen haast. Je onderdrukt de politieke groep en, en de oppositie. Maar je laat je... Het gedachtegoed laat je, gedachtegoed wel... Laat je wel, uh, wel bestaan. Of laat je zelfs stimuleren je enigszins. Ja. Maar goed, dus in, ieder land in die regio heeft gewoon een totaal eigen problematiek. Ja, absoluut. Ja. Zeker. En, en uh, kijk, als je. Nou zie je Tunesië iets minder, maar Egypte. Een enorm problematische economie. Groot land, grote armoede. De, tegenover de golfstaten. Rijke, de meeste althans. Zeer rijke oliestaten. Um, Monarchieën ook. Dat is ook een groot verschil trouwens. Um, maar dan heb je een volstrekt andere situatie natuurlijk. Want daar, in die, in die, groot, in die oliestaten, kan je met geld. Heel veel oppositie uh, ja, verstikken, in dammen. Dus ontevreden jongeren, want ook daar heb je grote werkloosheid. Saoedi-Arabië, enorme jeugdwerkloosheid. Maar je kan allemaal huisvestingsprogramma, werkloosheidsuitkeringen... omdat er gewoon veel geld is. Egypte heeft geen geld daarvoor. Hm. Dus betekent dat ook dat de, de revolutie, als die komt in Saoedi-Arabië... veel later zal komen, of komt die helemaal niet... Um, nou, uh, voorlopig niet, zou ik zeggen. Je hmm. hebt een, een, een, een hoop elementen. Eén um, ding is, dat, dat klinkt raar... de, de uh, Arabische lente... De, de, wat er daarop is gevolgd... de uh, instabiliteit in Egypte, in Tunesië... ook de oorlog in Syrië... Um, dat heeft, uh, daar profiteert de Saoedische... en de andere Golfstaten ook, regering van. Want heel veel... Uh, jonge mensen die ik de laatste keer heb gesproken, ook toen ik in Saudi-Arabië was in mei, die zeiden allemaal: oh, Ja, maar dat willen we niet. Ja, we hebben hier ook, er zijn veranderingen die we willen, er zijn hervormingen die we willen. We willen meer openheid en, en minder corruptie. En, maar we willen geen oorlog in de straat. Zo slecht is het hier niet. Hè? Dus in die zin. Dus de Arabische Lente is gewoon een schrikvoorbeeld geworden. Wordt een schrikvoorbeeld, ja. ja, ja. ja Arabische Lente is ook een westerse term. En ja. ja, hoe noemen niet... ze het zelf dan? Ja, dat, uh, het is een term die langzaam is ingeburgerd. Ja. In het begin verzette iedereen zich er tegen. Maar uh, ja, Arabische opstanden ook. Maar in ieder geval, het is iets wat ze niet willen. Zijn we dan met die hele Arabische lente, zoals wij die noemen... helemaal geen bal opgeschoten... Nou, dat, dat zou ik ook niet zeggen. Wat natuurlijk veranderd is, is dat, ze, en dat vinden heel veel mensen heel belangrijk, de, de barrière van angst is, is weg. De, hè, er was niemand durfde de straat op te gaan te protesteren, in geen van die landen, uh, tegen de presidenten, koningen, wat dan ook, omdat ja, die ging meteen de gevangenis in. Um, dat is voorbij. Hè. Je ziet in, in Syrië in het hele extreme daar. Uh, begonnen de demonstraties? Die werden meteen eigenlijk uh, van straat geschoten. En toch ge bleven de mensen de straat op gaan. Uh, dat uh, zag je natuurlijk ook. In, in, in Tunesië om te beginnen, hè, Ben Ali ja, het, hè. Uh, ja, knuppelde de, de demonstranten van straat, maar ze bleven de straat opgaan. Dus die barrière van angst die, is, die blijft bestaan. Daar kan je ook weer over zeggen dat dat misschien ook op een gegeven moment niet zo'n goed idee is. Want als je maar blijft demonstreren tegen alles wat je niet zint, krijg je een gigantische instabiliteit. Zie Egypte. Dat is misschien ook wel weer een westerse manier van ernaar kijken... dat het goed is dat mensen de straat op mogen... Ja, nou ik weet niet hoe goed we uh, het hier zouden we vinden als tegen alles en iedereen. Nou, hier gaat niemand meer de straat op, Dan heb je wel weer het andere uiterste. Ja, niet zoveel meer, nee. Nee, het, het, het, het, het is wel zijn anders ja. Af, en ja. Nog was, ja. ja af en toe nog eens iets, maar goed. Maar niet meer zo massaal Nee, maar deze manier van volksdemocratie, op een gegeven moment krijg je een enorme instabi grote instabiliteit. Zeker als je een goede, geen goede regering hebt. En dat nou, als, zie je nu. Ja. En dat zie je nou, en dan krijg je een, een stad. En dan word je natuurlijk helemaal treurig van. Ja, die, die, die, die, die westerse, jij bent er al heel erg lang mee bezig. Je komt er vaak. Kan je zelf die westerse bril afzetten? Nou, ik, ik, uh, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk en nooit helemaal. Dat is ook daar, maar ik probeer altijd te kijken vanuit daar. En te kijken, ook als ik hier zit en ik schrijf erover of ik praat erover, probeer ik daar te zitten. En, en vanuit de mensen daar te kijken. En niet vanuit... Nederlandse, Amerikaanse belangen. Uh, of van, vanuit... westerse begrippen ook. He, van democratie... en dat is goed voor iedereen. En uh, al dat soort zaken. Je moet ook eens kijken... Van, je moet denk ik altijd kijken... vanuit de situatie zoals die daar is. En... Um, Zo van als het maar verkiezingen zijn, worden gehouden, dan is het een democratie. Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk helemaal flauwekul. Want Saddam Hussein hield ook verkiezingen. Mm -hmm. en, uh, en iedereen eigenlijk, behalve de Saoedi's, die uh, twisten, die hebben wel gemeenteraadsverkiezingen, maar dat stelt natuurlijk allemaal niks voor. Um, er zijn maar heel weinig landen waar geen verkiezingen worden gehouden. En er zijn toch heel veel autoritaire regimes. En dat, uh, uh, dat stelt uh, allemaal niets voor. Nee, maar dat, ook, dat je ook niet moet denken dat omdat we hier uh, zo prettig zonder hoofddoek en dergelijke lopen, het ook zo is dat alle Saoedische vrouwen zonder hoofddoek zouden willen lopen. Dat is namelijk gewoon niet zo. Het, uh, uh, het is niet zo dat alle dingen, alle verschijnselen die wij hier misschien. Merkwaardig of, of uh, onprettig vinden, dat die dat daar ook merkwaardig of onprettig worden gevoeld. Loop je zelfs, zelf ook met een uh, hoofddoek of met hoofdbedekking nee, nee, nee. als je daar bent? Niet in Saudi-Arabië, wel een abaya, dat is verplicht. Dus dat is zo'n uh, zwarte jas tot de grond. Mm. En ik kan je vertellen dat. Het, uh, ben het toevallig altijd als het 50 graden is en dan zo'n kunststofding. Dat is niet alles. Waarom is dat dan van kunststof, dat kan toch ook dat van de, de oh, die, zo. Ja, en, en bovendien, dat kreukt niet. En anders ben je natuurlijk één zwetend kreuk uh, geheel. En, maar maar, ik, ik, maar als... is dat ook omdat je gezicht bedekt is? Of nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Nee. Uh, ik hoef als buitenlander, als hoef ik geen hoofddoek of uh, gezichtsluier op. Uh, Heb je dat eens geprobeerd? Je, om het gewoon zo'n sluier waar je alleen je, je ogen uh, vrij zijn in. Uh, ik om heb tuts ooit dus wel, ja, ooit in Afghanistan, zo'n dat dat zo uh, boerke aangehad. Ja. Ja. En? Nou ja, dat, uh, uh, ik vind het niet prettig, maar uh, dat is wat ik bedoel, niet iedereen die zo'n ding aan heeft, vindt het ook niet prettig. Uh, ik, een een, een uh, goede kennis van mij in Saudi-Arabië vertelde me een verpleegster. Die vertelde me dat. Die komt uit een uh, deel van Saudi-Arabië waar iedereen een uh, gezichtssluier voor, voor had ze, en ze vertelde... Uh, toen kwam ze naar Riyadh, wat ook trouwens heel conservatief is... Nou ook met een gezichtssluier, maar ze ging werken in de gezondheidszorg... in een ziekenhuis en daar mocht ze geen gezichtssluier aan. Want dat werkte niet. En ze zei, ik voelde me zo naakt. Ja, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Maar ze vond het heel onplezierig om die gezichtssluier af te doen. En ze was er gewoon aan gewend, ze is je uniform... Dat hoor ik in Iran ook vaak. In Iran moet ik ook een hoofddoek. Um, uh, maar gelukkig geen zwarte abaya of iets dergelijks. Mijn gewone beige regenjas uh, is oké. Okay. Maar dan zegt ook iedereen... Of tenminste heel veel meisjes van... Ja, die hoofddoek, dat is nou het minste van mijn problemen. Mm. He, ik, dat is mijn uniform. Uh, s ochtends uh, ga ik naar buiten en dan knoop ik dat ding om. En dan kom ik overal. Ja. Dus dat bedoel ik ook met niet denken, niet met westerse ideeën naartoe gaan. En denken dat zij ook allemaal willen wat ik wil. En voelen wat ik voel. Ja, Maar het is dan in het uh, straatbeeld hier dan nog iets anders, denk ik. Ja, hoe bedoel je? Nou ja, ik kan me voorstellen dat je zegt: oké, okay, daar is het wat anders en het is helemaal niet zo'n groot probleem. Maar in, in de straten van, van, van het Westen. Is het, omdat het opvalt, gewoon wel een groter probleem? Of ook niet? Of zie je het ook niet zo? Nee, ik, ik vind ik, ik, dus ik zie het... Wel het al al als... geen probleem. Ik uh, zie dat niet als, als een probleem. Sommige mensen zien het al wel als een probleem. Ja. Nou ja, ik moet je zeggen... Kijk, gewone hoofddoeken... Het oh, kan mij verder niet zo heel veel schelen. Maar als ik zo'n vrouw zie die echt helemaal van top tot een bedekt is... er zijn er dus zo weinig. Dan schrik ik altijd wel. Ja, ja ik dus niet Even. omdat nee. Uh, weet je, dan, dan ik zo extreem. loop ik door zo'n winkelcentrum in en daar is uh, een meerderheid heeft daar... het zijn allemaal van die zwarte vormen, van die zwarte schimmen... en een meerderheid heeft daar een gezichtssluier voor. Ja, of je, kom je op een meisjesschool en dan uh, iedereen gewoon... Uh, ja, binnen komen geen mannen, dus daar uh, heeft iedereen gewoon de kleren aan. En dan gaan ze naar buiten en dan alles om en aan... en uh, dan herken je ze helemaal niet meer. Ja. Nou, ik vind het altijd een beetje een eng gezicht in Nederland. Als ik zo'n vrouw zie, waar je alleen maar zo die, die, die oogjes... en dan denk ik, ja... Maar goed, het ja. zijn er zo weinig. Het zijn er heel erg weinig, nee, maar dat is ook zo. Het is ja. daardoor, maar daarom valt het ook op, omdat je, ja. omdat je zo, zo en het zijn zit. vaak bekeerlingen, hè, ook nog. Ja, zeker, vaak. Maar goed, um, ja, ik ga vast even aan de luisteraars... Uh, ik, zeg dat, ik zie dat we nog tweeënhalve minuten hebben. Ik ga vast even uh, aan de luisteraars vertellen... dat uh, Caroline Roelands na één uur nog een half uurtje blijft. Daar zijn we heel dankbaar voor. Want uh, het is een uh, ingewikkelde regio, dat uh, weet u. En ik kan me voorstellen dat u daar wel wat vragen over heeft. Dus ik zou zeggen, alles wat u altijd al over het Midden-Oosten wilde weten... maar nooit durfde te vragen, uh, grijp uw kans. Misschien dat uh, Caroline Roelands uh, daar iets zinnigs over kan zeggen. 0800 1121, kunt u bellen, dat telefoonnummer. U kunt ook mailen met kazaluna.ncv.nl Twitteren kan ook nog, hashtag uh, kazaluna. Na half twee uh, is het niet meer, dus u moet uh, echt snel zijn... En dan praat ik nog een half uur graag met u door. Uh, dan doe het gewoon u en ik. En dan lijkt het me aardig om uw ervaringen, uw reiservaringen... in het Midden-Oosten met mij en met andere luisteraars uh, te delen. Dus de eerste half uur vragen voor Caroline Roelands. Uh, ze schrijft iedere week in uh, de NRC een vaste column over het Midden-Oosten. En verder ook nog een heleboel artikelen. En na half twee misschien uh, wat fijne reisverhalen u, of uw ervaringen. Goed, zometeen eh, eerst eh, het hoorspel, het bureau... en dan zijn we na het nieuws van één eh, uur eh, terug. Eh, Caroline, eh, doe je dat vaak ook? Een soort eh, ja, lessen geven of eh, verzorgen waarin mensen dingen kunnen vragen? Um, ja, dat doe ik ook wel. Vaak. Uh, uh, ik, ik doe het wel eens. Ik ga binnenkort een aantal uh, colleges geven... In, uh, in Leiden over de Arabische Lente... Dat vind ik heel erg leuk. Um, ik heb iets meer ruimte daarvoor nu ik uh, sinds kort... tot mijn grote verdriet met pensioen ben bij uh, NRC Handel. Ja, maar je blijft je column nog wel doen. Ik blijf een column doen, ja. Ja, elke week. Ja. En hopelijk nog meer stukken schrijven. Um, en een boek, ben je mee bezig? Hè? En een boek over saoedi arabië samen met uh, Paul Aerts van de, uh, van de UvA... van de Universiteit van Amsterdam... Ja. Um, dat komt in november uit? Dat komt in november uit. Hoe gaat dat heten? Het gaat uh, heten... Uh, de Saudi-Arabië, de revolutie die nog moet komen. Oké, okay, nou goed, dat is duidelijk. Goed, 0800 1121 is het telefoonnummer. Mailen, kazaluna.ncv.nl Zometeen hoor ik u graag.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 En je werkt s'avonds natuurlijk ook al. Tot elf uur. Daar moeten we dan toch nog eens over praten. Maar nu niet, want ik moet nu naar Beerta. Het was alleen belangstelling. Lekker, ik, ik sta het ook op prijs. Ik, ik, ik ga je wel op de hoogte. Doe Beert uit de groeten. Maar Peter, hoe gaan we naar Nederland? Vliegen, natuurlijk. Vliegen? Het is makkelijk. Je denkt aan een wonderful vijf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 Underneath the magic room, I, I think I'm in a pirate's game. I think I'll be in Indian brain. Right? Now, everybody try. One, two, three. three. We can fly. We can fly. We can fly. Dag, Anton. My <laughs> son. <laughs> What's the matter with you? All it takes is faith and trust. Oh, I Wat ontroert je daar nou in? In dat spring van volwassen mensen? Ja, is mijn zusje. Je zusje? zusje? Zusje? Z-I-E-K... Ziekte. Ja. Ik ben dat je ziekte daar invloed op heeft. Ziekte. Ja. Hoe zit het op het bureau? We worden misschien opgeheven. Ja. We, we krijgen bezoek van het hoofd van de afdeling Wetenschapsmanagement. Zo om zich te oriënteren, mm -hmm. maar het zal zo verder wel niet lopen. Wat is balk? Wat? Bald. Balk? Ja, balk. Niets. Balk zegt nooit iets. Dan krijgt hij ook geen zijn kop. We hebben een brief van Jan Everhard gehad